Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van jonge criminelen moet meer aandacht komen voor biologische oorzaken... schrijven onderzoekers van het ministerie van Justitie aan de Tweede Kamer. Crimineel gedrag wordt vooral toegeschreven aan sociale en psychologische factoren... zoals verkeerde vrienden. Maar ook een tekort aan het stresshormoon cortisol kan een rol spelen. Wie daar te weinig van heeft, wordt niet afgeschrikt door een straf. Het plan van minister Schippers om verwarde mensen drie dagen gedwongen ter observatie op te kunnen nemen gaat waarschijnlijk niet door. De PvdA heeft zich bij de tegenstanders in de Tweede Kamer gevoegd en er is nu geen meerderheid meer voor, schrijven AD en Trouw. Volgens de tegenstanders is de maatregel van de minister alleen bedoeld om lastige mensen zomaar van de straat te kunnen plukken. President Trump heeft dit weekend tijdens een telefoongesprek met de Australische premier Turnbull de hoorn erop gegooid. Trump maakte volgens de Washington Post ruzie over de afspraak dat Amerika vluchtelingen van Australië overneemt. Dat was een oude afspraak met president Obama, maar volgens Trump is het een domme deal. Australië is al lang een loyale partner van de VS en voelt zich geschoffeerd. Hotelovernachtingen zijn vorig jaar flink duurder geworden. De gemiddelde prijs van een kamer ging vorig jaar zo'n 8% omhoog, stelt het economische bureau van ABN AMRO. De prijzen stijgen dit jaar nog verder, waarschijnlijk. Een hotelkamer kost nu gemiddeld 104 euro per nacht. De prijsstijging heeft te maken met het groeiend toerisme. ING heeft vorig jaar een winst geboekt van ruim 4,5 miljard euro. Dat is 16 meer dan in 2015. Omdat het economisch beter gaat, hoefde de bank veel minder af te schrijven op slechte leningen. En verder kreeg de bank er bijna anderhalf miljoen klanten bij. Het weer, wolkenvelden, ook af en toe zon. Vanavond vanuit het zuidwesten regen en het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate.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 With a kiss. Up or down, I'll never frown. Eggs can be almost bliss. Just as long as I get my kiss.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 The rest of my day is positively mayhem I'm a regular monster How do you like eggs in the morning? I like mine with a kiss Up or down, I'll never frown Eggs, eggs can be, almost, be bliss almost bliss Just as long as I get my kiss, kiss. Goedemorgen, het is uh, zaterdag 28 januari en vanuit het gezellige Hotel Hoogland presenteren we vandaag Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Gerry Rutte. Goedemorgen. Wij doen het samen vijagen, vandaag. Ja. De twee vrouwen. De twee hè? dames. Uh, ja. De techniek vandaag is in handen van Cor Draaien. Goedemorgen Cor, wat fijn dat je er weer bent. De redactie deze week was van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie was in handen van Gerry Rutte. De koffie wordt door onszelf ingeschoen. Nou, je moet het zelf doen. Ja, want niemand, volgens mij ja, is er iemand op vakantie. vakantie. Ja, dat krijg je dan. Maar dat lukt wel. Ja. Goed, waar gaan we het over hebben vandaag? We beginnen zo meteen met uh, Albert Rechters. God, die zit al bij ons. Die zit ook al aan een lekker een kopje koffie. En daarna... Dan krijgen we Marianne Rebel. <lacht> Marianne Rebel komt voor de kinderkunstlijn. Hè? Ja. 2007 die al vorig jaar gestart is. Precies. Nou, daarna komt uh, Michel Jans vertellen over de escape room uh, Zandvoort. Ja. Die is bij mij om de hoek. Ja. Ik heb het uh, zien gebeuren. Althans. Ik heb ben je het zien, er al geweest? Op, nee, ik ben nee. er nog niet geweest. Okay. Uh, het, het, ik dacht eerst dat het iets uh, heel fysieks uh, was. Maar het schijnt heel het, leuk te zijn. Ja, ja. Dan, ik ik wil alles weten. en dan Misschien ga ik dat ook wel gewoon doen. Lijkt me leuk. Goed, dan hebben we even een kleine pauze van het nieuws. Ja, en dan krijgen we Ruud Willigers... gepensioneerd ambtenaar in Zandvoort. En hij is ook lid van D66. Ja, en wij dus willen weten wij eens... hoe dat in combinatie ja, gaat. Ja. Dan hebben we het Alzheimer trefpunt met Hans Houweling. Die komt daarover vertellen. Uh, ja, ja, het is toch een hot is, item. Hot he, item, dit, uh, ja, nog, nog steeds. Nog steeds ja. We sluiten af met uh, Edith van Beek. En dat gaat over de Ode van Zandvoort. Dat is een hele mooie klossie. En die gaat over Zandvoort. En die wordt volgende week gepresciteerd aan de ja, burgemeester. En het is fantastisch. Ja. Iedereen in Zandvoort krijgt deze klossie gratis ja. in de bus. Ik zag al een heel prominent hoofd op de voorkant ja. staan. Hier, waar je niet omheen kan. <laughs> maar goed, dus we, we gaan het straks over hebben. Dat, de, de muziek trouwens die we toen straks hoorden was van Dean Martin en Helen O'Connor. En een uitgezocht decor, hè? Ja, precies. Ja. How do you like your ex in the morning? Nou, wij dachten al, wij wisten het al hoe we dat wilden, <laughs> maar dat is uh, iets van later zorg. Goedemorgen ja. Albert. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. <laughs> Wat wil je ons allemaal vertellen? Nou, er staan een aantal speciale zaken op het programma in de maand februari. Hebben we hebben natuurlijk altijd de vaste dingen. Dat is inmiddels wel bekend. Dat varieert van dat je bij ons kunt laten bloedprikken, de huis- of de, de, de wijkagent kunt bezoeken. Het is druk, hè? Uh, het is ja. echt, uh, echt van alles en nog wat is er te beleven. Je kunt taalles volgen noem maar op. Maar wat we. Wel hebben deze maand, dat zijn een paar dingen. We hebben volgende week vrijdagavond is het de kinderdisco. Voor e het oh, eerst sinds een paar maanden weer. Oh, dat is zo leuk. Met het uh, thema jungle. Is voor Oe. kinderen van 6 tot 12 jaar. En uh, het is, uh, de kinderen worden uitgenodigd om verkleed in de meest jungleachtige uh, aankleding om, uh, om te, uh, te komen. Entree is... 2 euro, het duurt van 7 tot 9. En uh, consumpties zijn uh, uh, voor een klein prijsje te krijgen. Dus ja, en, en dus voor mensen die niet zo heel creatief zijn en die ook niet zoveel geld hebben om zich om te kleden, een paar zwarte strepen over je hoofd. Dan, dan ben je al in de jungle heel hoor. Heel dus het, het hoeft niet ingewikkeld. Dan wil je, je een zebra. Precies, oh, precies. Dat precies. Dat dus dan. dat is niet ingewikkeld. Nee. Dat is niet ingewikkeld. Nou, iets heel anders wat er uh, ook uh, gaat starten, dat is uh, uh, een, een slaapcursus you <laughs> Uh, want dat komt heel veel voor. Dat mensen wat problemen hebben om, uh, om in slaap te komen. Of als ze uh, s'nachts wakker worden, om dan weer in slaap te komen. En um, nou, we hebben een cursus uh, van vier keer. Om uh, mensen te helpen van, nou hoe doe je dat dan? Wat voor trucjes kun je toepassen? Hoe kun je ja. jezelf uh, aanleren om toch in slaap te komen? Wat moet je wel doen? <laughs> ja. Wat moet je niet ja, doen? Nou, dat is wel, en, ja. ja. Dus het is niet een medisch verhaal, maar het zijn gewoon... Um, Gewoonte doorbreken. Ja, gewoontes ja. doorbreken. Gewoontes ja. doorbreken. Ja, dat um, is ja. het. Niet, niet meteen proberen aan een, aan een pil te nee, gaan. Nee, pillen niet. Nee. Maar als het nodig is, ga vooral wel naar de huisarts... en uh, laat ja. je adviseren dat wel. Het is dus vaak zo dat mensen inderdaad in een soort patroon zitten... en zich niet realiseren dat dat patroon niet goed is voor hun. Ja. En als je daar alleen al naar kijkt... bijvoorbeeld... ja Misschien is die kop koffie uh, wel helemaal niet zo goed voor je, s'avonds. En naar televisie kijken. Of, uh, nog, uh, nou ja, naar uh, bepaalde dat... soort programma's. Uh, ja, nou ja, nee, dat, dat nou kan ja, ook invloed hebben. Ik, ik zeg dat wel eens. Ik zal nooit uh, van mijn leven naar een hele spannende film kijken, s'avonds. Uh, die neem ik liever op om s middags te kijken. Want ik weet gegarandeerd dat ik dan niet slaap. Ja. Ja. Want dat, dat komt zo bij mij binnen, ja. dat ik daar dan last van heb. Dus, nou, dat kunnen ze dus leren daarbij. Ja, helemaal is in, goed. Er zijn vier bijeenkomsten en er zitten een aantal ah. weken per keer tussen. Twee à drie weken. Want je, moet natuurlijk, je krijgt ook wat oefeningen... en zo mee. Oh, okay. Dus je kunt het uitproberen... en je, het hebben over je in de volgende keer. Dus het is... Um, interactief. en um, Kun je daar nog voor aanmelden? Je kunt je er nog voor aanmelden. Er is nog wat plek. En uh, ja, het heeft natuurlijk... het heeft ook iets privés, dat snap ik wel. Mm -hmm. Maar uh, realiseer je wel... je bent echt niet de enige. Nee, maar je dat is dan, dan omdat je daar bent... Ja. is het alleen maar... Misschien zie je wel iemand dat je denkt van... hè? Ja. Zij ook... Of hij ook. Ja, ja. En bijna iedereen ja. heeft wel een periode ja, in zijn leven. Dat hij niet goed kan slapen. Ja. Dus uh, um, ik roep op de schaamte voorbij. Ja, en, uh, zeker. Gaan. Ga er, ga er, pak het aan. Ja. Ga, er, ga er wat mee proberen te doen. En je kan je aanmelden bij Pluspunt? Voor deze je kunt je pluses. aanmelden bij ja. Pluspunt. Ik heb nog een telefoonnummer voor mensen die inhoudelijk iets meer willen weten. Maar ik weet niet of daar nu op dit moment behoefte aan is. Maar dat... Uh, het laat staat ze maar ook nou, in de krant. Laat, en, staat in de krant. Ja. Ja. Laat mensen maar, uh, maar bellen als ze echt Naar Pluspunt. Ja. Ja. Okay. ja. Dan... Uh, een, een ander iets, dat is, uh, dat is wat, ja, wat ingrijpender nog. Alhoewel, niet kunnen slapen is ook ingrijpend. Dat is een nabestaande groep uh, van ook Zandvoort die we hebben in huis. Er is uh, al een, een tijdje een, uh, een nabestaande groep. Die mm -hmm. hebben wij onder onze hoede. Die wordt begeleid door iemand met, uh, die vanuit de maatschappelijke dienstverlening... die daar ruime ervaring in heeft in begeleiding daarvan. Want ja, het, als je een dierbare verliest, dan kan dat heel ingrijpend voor jezelf zijn. Ja. Uh, uh, rouwen hoort erbij, en er zitten ook allerlei fases in in rouwen. Maar dan vervolgens de, voor jezelf ook nog eens weer de draad oppakken. Hoe, hoe moet je dat dan doen als je tientallen jaren een partner hebt gehad en die is er in één keer niet meer? Dat, uh, dat, ja, dat is een enorme klus. Dus hoe doe je dat en wat voor emoties komen daarbij kijken? En nou, over dat soort zaken uh, praat die groep. En hoe kun je, de, ja, die proberen ook elkaar bij te staan. Van, nou, met elkaar kun je ook ja. uh, ervaringen ja. uitwisselen. Ja. Nou ja, en, en, misschien en als je met elkaar spreekt, band. dat je ook. Ja, precies, ja. He, dat, je, dat je, je realiseert dat je niet alleen de staat daarin. Uh, ja. ja. ja. En ook dat, ja, dat is, het is een heftige levensfase waar je in allemaal zit. Nou dat vindt. is ook zo. Ja. Dus als ja. je daar. Uh, m, m, ja, Samen door kunt komen, dan is dat heel waardevol. En ja. dat, pro dat proberen we aan te bieden. Uh, mensen kunnen er gewoon naartoe. Het is uh, op. Eens even kijken. Elke eerste maandag van de maand is dat. Ja. S'avonds vanaf. Uh, uh, even kijken. De nabestaande groep is maandagmiddag. middag. Middag, ja. Ja, half twee. En 6 februari is de eerste, hè? Dat is dus ja. de aankomende... De, eerste, de eerste volgende is dan het is een doorlopende activiteit, ja. dus uh, je kunt gewoon eens rustig een keertje langskomen. Je hoeft je niet aan te melden. Dat kan wel. Als je op het laatste moment denkt van, ik ga toch, dan kan dat. Ja. Of okay. als je denkt van, ik durf het toch niet. Nou ja, jammer, maar ja, dat, is, dat is nou één keer zo. Ja, het, het is, is niet uh, ingewikkeld. Je hebt er wat moet voor nodig voor, voor, uh, ja. om dat onder ogen te zien. Dat is, ja. uh, dat is nou één keer... Maar het is mooi dat het er is Albert hè. Ja. He? Heel, ja. ja. Nee, dat vind ik ook. Vo vo voorziet in uh, ook toch behoorlijk in een behoefte. Veel mensen het er, uh, vind vinden het heel waardevol om zoiets te doen. Ja. Dan uh, het laatste wat ik heb. Daar staat. daar Heb ik niks van, van of, uh, echt van zelf van op papier. Maar dat is de komst van het sociale wijkteam. Ja. Uh, ik weet niet of veel mensen er wat van afweten, maar het sociale wijkteam is. Uh, met de komst van de nieuwe WMO. Uh, nu twee jaar terug. Is, uh, ligt het al een tijdje in de discussie in Zandvoort. Van, uh, hoe, hoe dan? Hoe moet het dan? Nou, uiteindelijk is nu besloten. Dat er uh, volgende week vanaf 1 februari. Dat een sociaal wijkteam van de stad gaat. Daar kom, dus eigenlijk inhoudelijk gezien. Is het een beetje de voortzetting. Van het loket. Van het loket Zandvoort. Maar de, de gedachte is wel. Dat het inhoudelijk uh, uitgebouwd gaat worden. Uh, wat, dat het wat... Uh, ja, wat meer, nog wat meer invulling gaat krijgen en wat effectiever nog wat moet gaan worden. Nou, daar komen in te zitten uh, twee mensen van Pluspunt, onder andere dat uh, een ouderadviseur, met de komst daarvan hebben we nu gezegd, we noemen ouderadviseurs in het vervolg maar sociaal werkers ouderen, okay. omdat het wat breder ja, ja, ja, is, dat dekt de lading wat meer, wat meer dan advies. Uh, er komt uh, uh, Hella Wanders-Kuiper. Die, ja. uh, uh, die gaat er ook in. Die gaat wat opbewerkachtige taken doen. Dus wijktafels organiseren. Gespreksgroepen. Um, dat soort zaken gaat ze doen. Ja. En dan uh, komen er twee maatschappelijk werkers in te zitten. Er komt uh, iemand vanuit de wijkverpleging in. Er okay. komt iemand van Mee Wering in. En Mee is dus, uh, van oudsher een organisatie die zich richt op arbeidsparticipatie. En sowieso maatschappelijke participatie van mensen met, uh, met een handicap. Oké. Okay. Uh, dan, de gemeente levert ook twee mensen aan, dat is een WMO-consulent, die, die weet dus van alles en nog wat, wat voor voorzieningen de gemeente kan, uh, kan bieden en wat voor mogelijkheden daarvoor zijn. En dan is er ook nog een schuldhulpverlener vanuit de gemeente, die komt daar. Ja, want er komen heel veel dingen bij kijken, ja. dat ja, is ja, vaak het is een breed verhaal, het is niet, ja. niet een ja, dingetje. Soms, soms hebben mensen schulden, maar zitten er van allerlei andere ja, problemen ook bij, dus natuurlijk. dan is het goed dat er uh, een groep mensen is die dat met elkaar bekijkt van hé, hey, wat is er nog meer aan de hand. En wat is nou de beste manier om het uh, aan te pakken? Om erin te stappen. En, en als laatste uh, er komt ook iemand in te zitten vanuit het RIBW. Dus die is dus vooral gericht op mensen met een psychische en psychiatrische okay. uh, achtergrond. Om het uh, zo maar te zeggen. Er kan ook weer van alles en nog wat zijn. Ja. En die uh, de, de, de bedoeling is dat ze in eerste instantie de werkzaamheden van het loket overnemen. Oftewel de spreekuren die er nu zijn, die zullen voorlopig gewoon doorgaan. Dus elke ochtend in het gemeentehuis en op maandag bij Christus, ons en ja. uh, op donderdagochtend bij ons. Dat zal in eerste instantie. Uh uh, wel doorgaan. Maar na verloop van tijd gaat dit team gaat dan kijken van nou, is dit de meest uh, handige manier om dat te blijven doen? Of ja, moeten we het anders het, aan gaan pakken? Dat gaan uh, ze ja. met elkaar uitzoeken. Ja. En nou ja, als daar veranderingen in komen, dan zullen ze dat uh, luid en duidelijk verkondigen. Ja, ja, is, is, nou ja. ja. ja dat ja, ja, vind ik ja, ook. Ja. Goed. Ja. Nou ja, ik denk dat het, het misschien is beter is, want ik, het lijkt me, dat loket wat in, in, in het, uh, in het uh, stadhuis of het uh, gemeente, gemeente. Mijn huis uh, is. Dat. Uh ja, dat is voor sommige mensen toch ook wel ingewikkeld. Want hè, als je naar het loket gaat, dan is het, weet je wel, dat is ook wel weer zichtbaar dan. Ja. Het is een drempel. Het hoor. is een drempel die, uh, die ja. mensen ja. hebben. Dus ja. misschien dat die drempel maar daardoor wat. Ja. Bij, bij pluspunt merk je ook dat daar mensen komen en dan Ja, die, die, die, die, die moeten even. En die, ja. Die, die, ja, nou, ja. Dat, is, dat is prima, dat daar een, een plek is waar mensen dan terecht kunnen. Wanneer gaat het van start Albert? Is dat ja, officieel al Officieel gaat het 1 februari van start. Nou, Dat, begint dat is alle, al heel snel, hè? He? Dat is volgende week ja. al. Maar de, de, de, de spreekuren blijven gewoon dus lopen. Mm -hmm. En dat, het, het, als het goed is, zal het publiek, zoals dat zo mooi heet, het publiek daar de eerste dat... tijd even iets minder van werken, merken nog. Ja. Telefoonnummers blijven allemaal uh, bereikbaar okay. ja, en ja. hetzelfde. Dus dat, die veranderingen, uh, nee. Uh, maar na verloop van tijd zal zich, uh, dat, dat team zal zich wel gaan presenteren. Ja. Zullen zich ook melden bij jullie? Maar dat is dat is goed. Ja, ja. Dus uh, een, een belangrijke ontwikkeling uh, vind ik. Ik. En uh, wij verwachten er veel van. Ja. dat het uh, ja, En dat we als pluspunt daarop aan gaan sluiten. Want als zij signalen krijgen van er is behoefte aan, ik wat, nog meer ontmoeting of aan uh, eenzaamheidsbestrijdingszaken. Hm. Nou, dan uh, kunnen wij dat proberen om dat ja. op te pakken samen met hun. Ja. Dat uh, is een nieuw jaar, hè. Het zijn nieuwe dingen. De, ja. Je hebt best al uh, een, een hoop uh, te melden hierover. Uh, denk je dat het een heel ander jaar gaat worden? Of. of vast. Maar elk jaar is het toch anders? Jawel, maar voor, voor wat er allemaal mogelijk is. Zitten er nog andere dingen in het vooruitzicht... Uh, waarvan je denkt, van, nou, dat, dat, dat gaat misschien wel... Uh... Nou, we, we, wat we uh, onszelf hebben voorgenomen... is om nog meer te proberen uh, te achterhalen waar behoefte aan is. En daarom, we hebben vorig jaar een wensboom gedaan. Nou, dat soort zaken willen we weer gaan doen. We willen echt proberen om te achterhalen... van wat, wat willen mensen nu graag? En, en uh, een van de grote problemen die, er, die we weten dat die er is... maar waar je dus... Ja, ook maar moet zoeken van hoe pak je dat op? Dus, eenzaamheidsbestrijding. Ja. Er zijn in Zandvoort, en dat is overal zo, heel veel mensen die zich ze eenzaam voelen. En nou, de uitdaging voor ons is om proberen om daar. Uh, hoe krijg je achter... die mensen? Hoe ja. krijg je die daar? En vaak dus er, noemen he? mensen zich eenzaam en uh, of, het een is, het anders, ja, is iets anders, hè? Ja, ja, ja, alleen, het is maar, maar. alleen of ja. eenzaam. Ja. Die, die discussie is het al. Wat is nu, ja. een, wat is nu iemand ja. die eenzaam is? Ja. Ja. Wij, wij zeggen van iemand die zichzelf eenzaam noemt, is eenzaam. Die is ja. eenzaam. Ja. En ja, objectieve normen die zijn er bijna niet. Iemand die alleen is, hoeft zich helemaal niet nee, nee. eenzaam te voelen. Nee, en ook hoe ze zich. Opstellen. Ik, ik moet even denken aan mijn tante die overigens gisteren 93 is geworden... waar ik straks naartoe ga. Um, zij kan mij uh, nou, zes keer per dag bellen en dan zegt ze... ik zit op een eiland, ja. zegt ze dan. Ja. En er is van alle kanten aan haar aangeboden... om bijvoorbeeld um, opgehaald te worden, he, om iets te doen. Maar zij is zo... In haar eigen wereldje mm. geweest, altijd. Ze is altijd heel zelfstandig geweest. Ze heeft, heeft een hekel aan kaarten. En weet je, al die leuke sociale dingen. Nou, dat vond ze altijd maar niks. Maar daar krijgt ze nu de rekening voor. Ja, ja want nu ja. is ze. Al want in... ze kan het dus niet. Nee. Ze kan nee. dus niet zich zeg maar, aanpassen aan dat wat ze eigenlijk voelt. Nee. Omdat ze. Vroeger het niet wilde. Het niet wilde. Ja. Ja. Dus dat, voor mij is dat ook wel een aardig voorbeeld. Dus ik ben heel sociaal maar dat en heel is ook breed. Breed. Ik maar dat denk is ook van breed. als ik straks oud ben en dan ja. wil ik niet alleen. Bijna iedereen <laughs> zegt. Straks als ik oud ben. Ja. Ja. Wanneer is dat dan? Is dat ja. Ja. Wanneer is ja. 60 dat 60 je 60 wordt? Of 50? Ja. Of ja. 70? Ja. Of 80? Wanneer ja, is, ja, dat, is dat dan? Kijk, als ik door zou gaan zoals ik nu bezig ben. dan geloof ik niet dat ik in dezelfde situatie terecht zal komen als mijn tante. Snap je? daar voor mezelf... Maar is ook de generatie of... denk ik ook. Uh... Ja, zo? ja, ik denk dat... Nou, joh, je ziet toch heel veel mensen die gezellig met elkaar... Ja. bij de zandstroom en bij, nou, bij, bij jullie... toch ook het hartstikke leuk vinden... om met elkaar te zitten en koffie te drinken... en gezellig te praten. Maar, ze maar, moeten maar er zijn wel de altijd er toe, mensen die ja. zich daar niet door aangesproken voelen. Ja. Dus we ja. moeten voortdurend ja. daarmee bezig zijn. zijn. Ja. En nieuwe dingen zoeken, nieuwe manieren vinden... om, om daar wat doorheen uh, te gaan. Toe, doorheen te gaan. Uh, Want uh, het is verschrikkelijk als je je eenzaam... Uh, vreselijk. Vreselijk. Lijkt mij ook, ja, vreselijk. Ja. Vreselijk. Nou ja, dat zeg ik, ze, als ze maar dan belt en, en zegt, ik zit op een eiland. Ik heb niemand. Ik zeg, maar je hebt mij toch? En dan is het even stil. Dan zegt ze... Ja, daar heb je wel gelijk in. Weet je wel, dus het, is, het is ook hier wat er ja, in dat ja, hoofd uh, allemaal ja, ja. gebeurt. Ja, en dat, ja, dat is best klopt. wel lastig, dat klopt. maar goed. Nou, maar het wordt weer een mooi jaar ja, met we, we, prachtige we, we dingen. We blijven en ons, en, uh, ons best doen met de blauwe tram en zo. Maar ja. daar hebben we het een andere keer over. Ja. Ja, daar kunnen we ook nog heel veel Goeie over. Goeie pluspunt, niet uh, een beetje uit zijn jasje, uh, Albert. Ja, daarom ja, dan, dan gaan we toch richting uh, blauwe tram. Ja. Uh, we ja. gaan kijken om daar wat te doen. En kijken of we daar net even iets andere activiteiten aan aan kunnen bieden dan ja. in Noord. ja, daar wonen ja, dorp, ook mee, net hè? even ja. andere mensen dan in Noord, denk ik. Ja. Ja. Dus en moeten ook niet elkaar concurreren. Dat nee, is niet de bedoeling. Nee, nee, dus, nee, dus, nee, niet. En dat is dat dat is ook voor ons een ja. zoektocht. Van hoe kunnen we ja. dat het beste doen. En dat kunnen we het beste doen met de mensen die daar wat willen gaan doen. Want dat blijft natuurlijk wel het uitgangspunt. We gaan, ja. wij, wij zijn niet degene die het wel even zeggen, van zo moet zo het. Zo moet het. Nee. Nee, dat gaan we met. Maar mensen jullie hebben wel heel, hebben heel veel hele sociale... goede, actieve mensen. Zowel de medewerkers als de mensen die komen. Hè? Want het is toch wel een warm nest hoor, vind ja, ik dan daar. Okay. Ja, Dank voor, ja, he? ja, dan voor het compliment. Ja, absoluut. Dat mag Dat zeker compliment. wel gezegd worden. Okay. Albert, <laughs> zeer uh, bedankt voor je okay. komst en uh, tot volgende tot maand, tot maand tot zou volgende, ik zeggen. Zeggen. Tot volgende keer. Nathalie komt de volgende maand. Ah. Ja, Sorry hey, hoor. Hey, dat was mijn, gast, mijn hond. Gast, we hebben een gast. hond te gast. Mijn hond. En die uh, was een beetje erg uh, enthousiast. Goed, we gaan naar een muziekje luisteren. Mezzo Forte. Party. Garden Party. Uh, garden Party. Kinderkunstlijn. Kinder, kinder. We zijn weer terug. Dat was een lekker muziekje, hè? Ja. Vond ja, ja. ik. Ja. Dag uh, Marjan Rebel. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Hallo nou, Nederland. Hallo. Ja. Gezellig dat je er weer bent. Dankjewel. Ja, ik heb trouwens nog wat voor je zometeen. Oké, okay, leuk. Ja. Ik heb, ik heb het uh, pompoensoepje in de auto liggen en uh, ik, ik had oh, een extra, dus oh, die krijg Jan. je straks nou, maar. Kijk. Nou, je... maakt allemaal niks uit. Dan... Gezellig. Dit tussendoor. De kinderkunstlijn, hè? Ja. Nou, we zijn weer begonnen. Uh, Vorig jaar al, uh, toch? Vorig jaar? Ja, ja. Hebben we de eerste school gehad. Ik heb het opgeschreven vanmorgen. Ja. Want er zitten weer al wat weetjes tussen. Mm -hmm. uh, de Duimrozen. Ja. De aftrap. Uh, buiten dat, wij hebben Tweede Lustrum. We staan tien jaar. Daarvoor mm -hmm. uh, deden Hilly, Aaltje en ik al bij de. ONS vijf jaar. Mm -hmm. Dus we doen dit in principe al vijftien jaar. Maar officieel... Tien jaar. Tien jaar. Een jubileum dus. Ja, mm -hmm. ja, ja, ja, ja. Goed, thematisch is het elk jaar toch wel heel moeilijk. In eerste instantie hebben wij als kinderkunstlijn um, het doel gesteld... dat als je een verhaal hebt over kunst, wat ik dan doe in de theorie... Mm -hmm. Uh, dan heb je het over je gevoel weergeven op het doek. Nou, dat is een wijd begrip voor kinderen. Het is ook heel, heel eng als je een doekje krijgt van 40-40. Ga je gevoel maar gewoon uh, doen. Begin maar ergens. Zet een stip en kom maar ergens aan. Ga, ga je dan niet... Uh, gaan ze niet eerst op een papiertje iets... Nou, dat... Dat waren de eerste aanloopjaren. Oké. Okay. Schets bedoel jij? Even. Ja, maar en we schets maken En vervolgens inderdaad. kregen wij subsidie. En daar moeten we een hele dikke chapeau en hoed afnemen voor Gertone. Want uh, het is eigenlijk zijn kind. Die zei op een gegeven ogenblik, na nou, een paar jaar: Van God rebeld, het is allemaal wel uh, gezegend. Maar er moet ook een stukje theorie bij komen. Nou, oh ja, ik ben niet wabo bevoegd. Ik kon. Mm -hmm. 32, 25, 15 kinderen in één klas. dacht ik, van, nou, rebel, ga er maar eens aan staan. Ja. Je moet natuurlijk een modus vinden om kinderen aan te spreken. En ook uh, bij de les te houden, letterlijk en figuurlijk. Nou, dat was eigenlijk wel een aantal jaren dat ik dacht... poeh, poeh, wat respect krijg ik voor alle ja. leraren ja. en leraressen. Want ga er maar aan staan. Met die gasjes. Waar de hormonen van de ruine ja. aan schieten. Dat dus, zeg je netjes. Uiteindelijk heb ik best wel een hele aardige constructie gevonden. En ik ben getonen tot de dag van vandaag zo dankbaar. En eigenlijk ook heel triest. Want ik ben gewoon mijn roeping misgelopen. Ik had gewoon oh, je had onderwijzeres, onderwijzeres moeten, wij, willen worden. In de kunst. Met alle facetten wat leuk. die daaraan vastzitten buiten dat wij hebben dus een modus gevonden de KKL en dat wil zeggen we hebben een onderwerp hebben we vastgepakt dus niemand schildert zijn paard of hond of kat of een huis of wat dan ook maar hoe staan jullie met je gevoel bijvoorbeeld bij het circuit van Zandvoort wat betekent dat voor jullie en zou je dat kunnen uitbeelden op het doek dan moeten ze schetsen dan komen ze bij ons met de schets op de uh, vrijdagochtend om half negen. Dan gaan wij die, die schetsen bekijken. En dat sturen we aan. We zijn met een fantastisch team. En dan absoluut een fantastische weergeving van Rob Bossink. Um, als mensen dat graag willen zien, kinderkunstlijn.nl Alle foto's zijn van Rob... Onmisbaar in het geheel. En de hele crew trouwens. Dan gaan de kinderen het schilderen. Dus het lijden is dan in volle gang. <laughs> en dan um, gaat het door het hele dorp tentoongesteld uh, worden. Dus wij rijden dan een week lang met alle werkjes. Door alle straten. Winkelstraten. En die dan worden in de winkels neergezet. dan? Gesapt, goed, dan. Ja. Overal. Ja, en ja, iedereen, ja. nou, de meesten doen daar aan mee. Dan kan je verkopen. Je zou kunnen verkopen. Het geld is ook voor de kunstenaar. Verkoop je niks. Ja, dan is het lijden dubbel. Maar dan heeft oma of opa heeft dan nog een mooi werkje van, uh, van de kunstenaar, zou ik maar zeggen. Dit jaar hadden we gedacht, en dat is eigenlijk een idee van Trace Huisman. SP, vroeger van de Mikkies. Van de Mikkies, ja. ja. <coughs> die ook als, met, uh, vrijwilliger is, ja, hè. Ja, je hebt ja, ja, een de verfje. De verfje. <laughs> Dat, uh, die zei op een gegeven moment, weet je, als je nou gewoon een rebel... Zegt ze nou een rebel, kijk jij nou eens in het dorp... Bij evenementen, of geen evenementen... Hoeveel mensen er eigenlijk belangrijk zijn... Die er niets voor krijgen dus de vrijwilligers. We zijn helemaal gefascineerd net. Door ja. de vorige spreker. Um, en eigenlijk bestaat het, kan dat dorp helemaal niet bestaan. Als wij die vrijwilligers nee, niet hebben. Nee, maar dat is ook zo. Ja. Want op alle fronten. Het stort compleet stort echt in, elkaar. in elkaar. Helemaal. Klaar. Echt, echt. Volledig. Ja. Dus op een gegeven ogenblik uh, hebben wij het pluspunt benaderd. Mm, ja, zo is dat wel gegaan, geloof ik. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Mm -hmm. Van Hoe zit dat nou bij jullie in elkaar? Nou. Dat is een reeks aan activiteiten die ik dus meeneem buiten wat kinderen visueel hebben. Hè? Dat is de brandweer, dat is de ja. reddingbrigade, ja. dat zijn de walkovers, de CFM'ers. Walk CFM de... ja. Dat is allemaal hoorbaar. Maar wat er bij pluspunt gebeurt, ja, dat weten die kinderen niet. Achter de schermen, niet. nee, zeker niet. niet. Nou, wij hebben dus hartstikke leuke gesprekken gehad. Deze eerste school heeft de aftrap. Het is het Mondriaanjaar. Ja. Dus we hebben gedacht: van nou. al pakken ze maar bijvoorbeeld een. Uh, uh, een oversteek mevrouw in een gele jas. in een zet van, van Mondriaan. Van Mondriaan ja. ja, dan hebben wij natuurlijk al een fantastische ja. serie. om ja. tentoon te stellen. En dan aanstaande donderdag om tien uur. komen wij bij Pluspunt. En dan. Uh, finalizen wij hoe wij dat gaan doen en de gedachte is grandioze opening natuurlijk een wethouder of twee ja. mogen we ja. gelukkig zijn dat we de twee mogen uitnodigen een praatje van me voorgaande ja. spreken natuurlijk ja, ja. Super. en uh, dan proberen een disco er, uh, uit te persen dus geweldig project weer wat leuk ja. Jan ja leuk ontzettend veel zin in en nu aan uh, dinsdag over de week beginnen we. 7 februari de theorie. Dan gaan we het hebben over alle mooie dingen in het dorp. Met alle mensen die daar uh, yeah, mee bezig zijn. Dus ja. zonnebloem, noem ja. allemaal maar op. Even nog uh, voor, uh, voor het idee. Uh, waar uh, vindt het plaats? Waar komen de kinderen letterlijk te zitten om te schilderen? Oké, okay. dat is uh, vast in het museum. Ja. Altijd. Uh, sinds, sinds kort in ja. de vuurboet. Mm -hmm. En dan uh, komen ze met een lerares naar ons toe. Uh, dan hebben ze een pauze om een uur of tien. Krijgen ze in dienst dat verkiezen. Ja. Kleine rondleiding. Dus ze pakken ook nog de heerlijk. ja, erg. Ja, en ze echt. komen in aanraking ook met heel. En ja. zeer belangrijk het museum. Dus het mes snijdt gewoon aan kanten. Al gigantisch veel kanten. Ja. Want we moeten die jeugd uh, betrekken bij ons dorp. Hoe belangrijk ons dorp is is ook voor vrijwilligers, maar wat voor geweldige dingen wij allemaal niet hebben. Ja. Als je ze dat nu dat al vertelt, heel... dan is dat iets wat ze in hun volwassenheid ja. of jongvolwassenheid al meenemen, in Het blijft, precies. Ze halen het ja. gewoon ja. weer uit hun hersenen als het nodig is en denken: ja. Jezus, wat was dat geweldig? Ja. Maar we hebben dat wel. Ja. ja. ja. Dus, dus daar zijn we mee bezig. Met dit project. De vrijwilligers van Zandvoort in nou, samenwerking. In Hoe is het, met het trouwens met jouw punt. favoriete vrijwilligster, uh, Aaltje? Uh, mijn vrijwilliger. Ja, dat gaat goed. Oké. Okay. Ja. We wensen Aaltje beterschap hè, bij hart, deze. Het hart uh, is fantastisch en het hoofd moet dat uh, weer, weer even, even bij elkaar het krijgen. moet even bij elkaar komen. Ja. Als het nou, doet het bij deze, toe. Aaltje het beterschap. Ja. We denken aan je. Ja. Maar Janne, schilder jij zelf eigenlijk nog? Um, ik schilder weer. Ik weer? heb een drukke <laughs> tijd gehad. Uh, een meer dan drukke <laughs> tijd. Ik ben een beetje aan het bijslapen. Ja. En schilder dus weer um, mondjesmaat. En heb je, geef je ook nog les eigenlijk? Want je had toch ja. zo'n lesclubje? Uh, ja. ja, de donderdagavond en de dinsdagavond. Okay. Waarvan de dinsdagavond nog enkele plaatsen vrij zijn. En het is heel ja. gezellig, ik weet het. Want ik mag ook komen op dat dinsdagavond. Komen? Ja, oké. Okay. Ik heel... wil ook een keer. Ik wil een keer. Komen. Altijd. Is het welkom. goed, Marianne? Altijd. Erg welkom. gezellig. Maar kinderkunstlijnzandvoort.nl Ja, Ja, daar hebben we het ja, over. Dat ja. is, is een alle... zijlijn. Ja. ja, dat is echt het allerbelangrijkste. Want eigenlijk is het gewoon mijn kind geworden. En dat van jullie ook. Dat Wij is zijn ook gewoon. Maar we hoe mooi is het he, dat het in, in, in, in tien jaar zo is uitgegroeid en he, het zich heeft ontwikkeld? Want dat is het ja. natuurlijk. He. Je, ja, het je leert natuurlijk mond, elk jaar weer. En je geeft een stukje kunstgeschiedenis. Ja, ja, dat zeker. is natuurlijk ja. wat. En ja. Ja. Van 1606 uh, gaan we naar uh, de 21ste eeuw. Ja. En alles ja. wat daartussen zit. En ze hangen aan je lippen. Ja. ja. ja. ja. ja. Het is zo smashing vet. Leuk. Ja. Helemaal goed. Lekker. Nou ja, ja ik... wij zeggen, uh, heb plezier, ga zo door. En uh, kinderkunstlijn.nl voor de ja. foto's, voor de informatie, ja. voor alles ja, wat je alles, maar weten wil. Alles, alles. En zou heel graag nog een keer terug willen komen. Ja, dat is goed. Ja. Net voor de opening. Ja, en ik nodig jullie ook uit, als we het allemaal uh, in kannen en kruiken hebben, om er eens een keertje met zo'n... Uh, Zo'n travel set is ja. bij te zijn. Kan je dat Ja, dat opnemen. moeten we via ja, het bestuur ja. maken. Moeten we dat via, Hoe moet leuk is dat ja. keer ja, ja. Nou, goed, goed, goed idee. dat is een ja, goede goed idee. Toch? Ja, toch? Dus Nehmen bij deze, we bij deze nemen we aan. Dank je wel. Graag gedaan. We zien Dans. elkaar. Dag. Muziekje.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 Slow. He goes left, and she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. <coughs> Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having their fling again, younger than spring again, feeling that sing again. Wow, <coughs> Papa loves Mambo. Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba. 'Cause Papa loves Mambo tonight. <clears throat> He goes to, she goes fro, he goes fast, she goes slow, he goes left, and she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Ooh. Again, feeling that again. Wow. Papa, love the mambo, mambo, Stella nee, en Assisi, dat is, de de is er niks mee te maken? Nee, dat, nee. dat okay. is alleen maar de aanleiding Dat is de okay. aanleiding. Oké, oké, oké. Is goed, we komen binnen. Ja. Nee, we gaan, we gaan nu eerst even praten met je. Oké. Okay. Ja? Ja? ja? ja. Uh, we zijn terug, hè? Zitten we erin, uh, Cor? Ja. ja, we zijn al. Oh, sorry hoor. Oh, sorry. Ja, nee, het is, ik moest ja. even de soep aan Jan geven. Dat was even een rommeltje. Heel uh, belangrijk. Jan-Peter, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Verstegen. Jan-Peter Verstegen zit bij ons. Die hebben we even er tussendoor gefratst. om uh, hem de ruimte te geven om even te praten over tien jaar. Tz, het is Tz, Tz, net gehoord. Tz, Tz, Tz, van Pet. Tz, oké. 2006, hebben jullie elkaar gevonden hier? Ja, er zijn in Zandvoort. Nee, laat ik het zo zeggen. Er zijn meerdere geloofsgemeenschappen in Zandvoort. Een evangelische, uh, en er was vroeger ook de Nederlandse Protestantenwond en de Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk en, en uh, in Tézee in Frankrijk. Ja. Daar is al sinds o, ja. 1940 een ecumenische geloofsgemeenschap. En uh, Frère Roger was daar de uh, grote man van. En uh, die heeft zo'n aantrekkingskracht gehad op een gegeven moment dat er inmiddels miljoenen mensen in die lange. Uh, decennia uh, uh, daar op bezoek zijn geweest en die kunnen dan een weekje meeleven en meezingen, meestil zijn meebidden en uiteindelijk zijn er ook heleboel mensen uit Zandvoort daar geweest en uh, uh, wij hebben uh, maandelijks zo'n 20 tot 25 bezoekers en, en uh, we zijn in 2006 uh, hebben een paar mensen met elkaar de koppen bij elkaar gestoken en toen hebben we aan de lokale raad van kerken gevraagd... kunnen we niet vanuit de geloofsgemeenschappen iets doen? En uh, ja, dat is toen uh, gelukt. Want ze hadden net een thema bedacht voor pelgrimage in, in uh, 2007. En Terzee uh, is echt een soort pelgrimsoord. Maar dat is Santiago, de Compostela cool. ook, en, en Assisi. Dus toen hebben ze als het ware de TC als de eerste van die drie diensten ja, uitgenodigd. Ja, ja. En sindsdien zijn we niet meer uit elkaar gegaan. We okay. zijn toch gewoon elke maand uh, een dienst gaan doen. En we hebben een site op internet voor alle uh, TC-groepen in Noord-Holland. Stukken 25. En we hebben in de loop der jaren meerdere provinciale diensten gehouden met die groepen. En, uh, zegt... Er stond een, een stukje in de krant uh, overigens uh, deze week. Dus voor mensen die uh, daar iets uh, van willen weten... die kunnen dat ook nog even nakijken in de, in de krant. Uh, er is uh, uh, uh, zondag dus, morgen, is er in de protestantse kerk een, uh, een dienst. Ja. Ter uh, gelegenheid van het tweede lustrum. En daar komt een koor. Het heeft een dubbele titel, zou je kunnen zeggen. Ja. En het is de eerste van vier ecumenische diensten. Dienst weer, ja. Dit komend jaar. En uh, wij mochten in de eerste dienst aanschuiven met ons tienjarig uh, bestaan. Oké. Okay. Het dat is het mooi he, dat, dat, ja. dat, dat dat ook, dat ook dat kan, kan. He, dat ja. er ruimte is. Maar, maar de goed, de, de de dat de... is ook de ecumenische ja. gedachte. Is dat het niet... Want de mensen die elke maand komen, die zijn afkomstig ja. Ja. voor een groot deel uit de katholieke kerk, kerk en uh, er zit een baptist bij... vrijzinnig hervormde protestantenbond... En, uh, enzovoort. Uh, Veel seks. Schiet mij nu in één keer te binnen... dat uh, we hebben natuurlijk... Uh, mensen die... Uh, uh, uh, uh, vluchtelingen zijn. Althans, ja. die ja. hier naartoe gekomen zijn... omdat uh, het in hun land... niet zo fijn was. Is daar ook een ingang... Uh, te krijgen? Is daar ook iets waarvan jullie zeggen van... want het gaat bij Eukomene... Eigenlijk omdat iedereen die iets gelooft, maar ja. niet uit wat die gelooft... dat je dat met elkaar kunt kan voelen, he, kan delen. Is dat ook iets wat daar... Uh... Die horen er net zo goed bij. Ja. En we, we hebben in het verleden bijvoorbeeld een Pools lied... een Pools ter lied hebben we ingestudeerd met elkaar. En dat hebben we ook gezongen. En uh, nu is er ook... Uh, er zijn twee collectors bijvoorbeeld morgen. Eentje voor de Raad van Kerken. Dat is de overkoepelende... Uh, uh, instelling voor over alle kerken in Nederland. Maar ook een collecte voor het spalier. Ja. Dus uh, we ja. hebben er nog aan gedacht om, uh, ik hoop dat het ze bereikt heeft, daar de, de statushouders, dat ze ook van harte welkom zijn. Want er is een collecte voor het werk ja. in het ja. spalier. Nou ja, weet je, als nou, zij, begrepen, als zij ja. inderdaad... Uh, dus die horen er gewoon bij. ja. ja. Nou ja, het is, ik zeg altijd, het is een ingang om uh, in ieder geval te laten zien hoe je, hoe je kunt uh, beleven, zonder dat dat een stempel geeft van zo moet het. D dat is ook de essentie van TSE, denk ik, dat je erbij hoort en, en dat je uh, erbij mag horen. Het ja, maakt niet uit wat je, je denkt. Dommer, of hoe je Zonder ja, leerstellingen. Ja. Want als het goed is, hè, dan heb je allemaal hetzelfde positieve ja. gevoel in beeld. Ja naast de liefde, barmhartigheid in de in het, in het navolging van, van, van Jezus van Nazareth. Oh. Ja. Ja. Het maakt niet dat uit van welke kant het geen. komt. Ja. Precies. En of dat je hem inderdaad Jezus noemt of Mohammed, ja. maakt eigenlijk ook niks uit. Uh, zo ver zijn we nog niet. Nee, maar goed, dat is, dat is wat nee, maar, ik altijd maar, denk, weet je wel. Ik denk niet dat er een verschil is tussen Allah en, en God. Maar daar zijn, er zijn uh, mensen, mensen in de, de, de kerken kerk die ja. daar heel anders ja. over denken. Dat wil ik per se ook respecteren. Maar goed, nog even, want we, voor de tijd uh, voor onze volgende gast. Um, zondag, 29 januari, is er dus een dienst. Hoe laat is die dienst? Hij is om 10 uur. 10 uur. Dan beginnen we en we gaan daarvoor nog een beetje inzingen. Dus als mensen om... Uh... Rond half tien komen. Als ze dat willen. Het hoeft helemaal niet. Dan kunnen ze gewoon meezingen. En uh, dan gaan we met de hele kerk. Uh, ook in kanon uh, Dona Nobis pacem zingen. Dat is altijd heel indrukwekkend. Ja, ja. Dat en, klinkt al zo mooi. En er komen meerdere Tessie Lieder aan boord. Oké. Okay. Ja. Nou, okay. Dankjewel dat je even gekomen bent. En dat het even daartussendoor kon. Dat is uh, als, uh, als dank van onze gast. die wilde... Hey. Je wilde nog iets laten horen? Nou, in ieder geval, dat zou aardig zijn. Een, een van de liederen die is heel bekend en dat vinden mensen altijd een prachtlied. En ik denk dat die automatisch meteen goed overkomt. Ja, ik, ik persoonlijk vind dat dus prachtig. Ik heb vorige week in Haarlem in. Uh, uh bij de patronaat geluisterd naar het, uh, het omroepkoor... wat daar uh, opgetreden heeft. En dat heeft dus uh, soortgelijke muziek uh, laten ja. horen. Maar het is wel heel persoonlijk, hè? De, dit soort muziek, als uh, je ervan houdt. Ik, ik denk dat het op bijna ieder... Je, de mensen mogen meezingen, maar ze mogen ook luisteren. Het heeft bijna op iedereen een soort een bepaalde uitwerking effect, ja. Dat je er rustig Precies. van wordt. Dus, en, en, in die en daar zin, gaat het om. Ja. Ja. Is het goed? Ja. Ja. Dankjewel Jan-Peter. Dankjewel. Dankjewel. Wij uh, hebben onze. Ja, je hebt muziek nu? Nee, we gaan, we gaan, we gewoon... We ja? gaan gewoon door. Ja. We gaan gewoon door. Ja. We gaan onze volgende gast vragen om te komen. Kom erbij bij Ja, kom bij zitten. Ja, kom maar gezellig daarbij zitten. Gezellig. Ja. Goedemorgen. Ik zeg goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Michel Jansen. Dat is, is het toch? Michel? Is dat, is dat, spreek ik dat goed uit? Dat spreek je uitstekend uit, Michel, ja. Van de Escape Room Zandvoort. Ja, dat klopt ook. Ja, dat is weer nieuw. En wat is een Escape Room? Ja, nou, ik denk dat dit ook een van de meest mysterieuze interviews wordt die jullie ooit gehad hebben. Want ik kan, ik kan er weinig over zeggen. Een um, um, Escape Room is een, uh, een, uh, een nieuw fenomeen. Uh, sinds een jaar of twee, drie uh, bestaat het in, uh, in Europa. Het is begonnen in Tsjechië. Uh, het is overgewaaid, uitgewaaid eigenlijk over de hele wereld. En uh, er zijn er nu al meer dan 400 in Nederland. En wat is dan een escape room? Een escape room is waar, een ruimte waar je vrijwillig wordt opgesloten. Tussen aanhalingstekens. Oh, ja, de deur, gaat, de deur gaat niet echt op slot, maar... Um, en ja, via een aantal uh, puzzels en, en, en, en aanwijzingen die je gedurende een uur krijgt, uh, moet, moet je zien te ontsnappen. Het is een, het is een spel. Ja, begrijp ik. Ja. En um, uh, de tijd gaat lopen op het moment dat je naar binnen gaat. En uh, de klok en je... loopt af, dus is... er is een bepaalde tijdsdruk. Je binnen een uur moet je eruit komen. Hè? Ja. Ja, dat is, dat is het spel. Ja. Uh, als je dat lukt. Ja. Want uh, dat ook lukt komt niet dat, iedereen. Komt dat ook door... Want ik bedoel de laatste jaren zijn de krimis op uh, tv natuurlijk uh, enorm uh, veel uh, toegenomen. Hè. Je hebt de Engelse series. Uh, het begon met de Duitse, Duitse. serie. Ja, daar is het mee begonnen. Maar daarna kwamen de, de Belgen en de Engelsen. Nederlanders. Dus wij hebben natuurlijk in Nederland ook prachtige ja. uh, series. Is, is dat daar een beetje uit uh, voortgekomen, denk je? Dat denk ik niet. Ik denk dat het meer... Uh, voort is gekomen uit de, de gamingwereld. Uh, Dat denk ik ook. Ja. Het zijn uh, met name ook de jonge mensen... die dit soort uh, projecten bouwen... En, uh, en opgezet hebben en ontwikkelen. Uh, uh, het, het, het, het, eigenlijk is het een vorm van, zoals wij het noemen, real life gaming. Een soort een avond... virtuele wereld, misschien? Ja, nou dat is, uh, de, de virtuele bril is nog een stap verder. Dat mm -hmm. verwachten we in de toekomst, uh, natuurlijk, ook met, met ja. dit soort spelelementen. Maar um, ja, uh, het, het heeft eigenlijk. Uh, meer te doen met uh, een, een game zelf beleven. Het is ja, een, het is je een bent be in een spel, denk ik. Ja, het is een beleving van een uur. En uh, zo ja. hebben wij ook onze kamers gebouwd. Ja. Met een thema, met een ja. thema hè? Ja, zeker. Ja. We hebben drie thema's bij ja? Escape Room Zandvoort. We, we hebben dit uh, ontwikkeld in, uh, samen met een bedrijf uit uh, Veenendaal... die gespecialiseerd zijn in de bouw van escape rooms. En wij hebben een opdracht gegeven om in ieder geval thema's te ontwikkelen... die uh, wat met Zandvoort te maken ja. hebben. Uh, dus... Uh, er komt een Grand Prix room. Oh. Ja, Het thema, ik kan er natuurlijk weinig over zeggen... maar het nee. heeft te maken met het feit dat er een auto is gestolen van het circuit. Een Formule 1 auto, die oh, is jee. gesaboteerd. En je krijgt een uur de tijd om die weer in orde te, te maken... en aan de start te brengen. Het tweede thema, uh, dat is nu open al, uh, de boottrip. Ja. Dat gaat over een vissersboot. Uh, oh, je krijgt een, uh, de opdracht om, uh, om, om vis te gaan vangen uh, met een rustige zee. Nou, je raadt het al, niets is ja. zo veranderlijk... Oh. Als nee, het weer en en de uh, zee. binnen een uur uh, moet je de boot terug zien te brengen naar uh, de haven van Emuiden. En het derde thema hebben wij eigenlijk aan uh, die bouwers van de escape room zelf overgelaten. En dat is uh, de goldmine. En uh, ja, ik kan je Goud daarvan welven. verzekeren dat ja. je echt het idee krijgt dat je een goudmijn ingaat. Echt waar? Ja, dat is zo fantastisch gebouwd. We gaan uh, eigenlijk vanavond daar de eerste tests ook mee doen. We verwachten dat uh, wellicht over twee weken echt operationeel te hebben. Want er komt veel testwerk bij kijken. Er zit ongelooflijk. Ja, ja want dat zal het, werken, het moet natuurlijk ja. goed ja. werken, hè? Ja. ja, er zitten veel mechanische puzzels in. Wat is een sk room Als je er nog nooit van gehoord hebt, dan... Ja, je komt... Kom binnen. Je krijgt je. Hebt Binnen tien seconden de indruk dat je ook echt op een boot... of in dit geval een goudmijn bent. Je hebt helemaal niet meer in de gaten dat de deur ook achter je dicht is... want je bent opgenomen in het spel. Dat proberen wij in ieder geval uh, te creëren. Dus we proberen ook alle zintuigen uh, te prikkelen. Ja, ja, ja. uh, Ogen, uh, maar ook oren met, met geluidseffecten, met, met lichteffecten. En dan zitten er mechanische uh, zaken aan... als een, een, een hangslotje met cijfers. Het simpele puzzeltje, zomaar zeggen... Waarbij je uh, achter schilderijtjes moet kijken. En uh, ja, ja, ja, ja, onder een bierveld ja, ja, bij ja, wijze van ja, spreken. Ja, ja. Maar, uh, en er zit heel veel elektronica in. Ja, dat betekent okay, dat... Ja. Als je daar een puzzeltje oplost aan de linkerkant van de kamer... dat er aan de rechterkant een deur opengaat of, of, okay. een, of een laadje opengaat... waar je weer een aanwijzing krijgt voor een volgende puzzel. En als je nou alles goed hebt gedaan, dan gaat de deur open. Dan ja, kun je weg. Het, het, op... uh, het fenomeen uh, Escape Room bestaat uit het, het uh, hebben van veel euforische momenten. Met, jij met je team, ja, het is samenwerken. Het, ja. uh, het, het is geschikt voor, voor twee tot vijf personen. En je moet echt ook veel samenwerken om er doorheen te komen. En ook die, die momenten van euforie te beleven. Als ja, je weer een puzzel oplost los, ja, en verder ja, komt in de escape room. Ja, ja. Waarbij de tijdsdruk steeds groter wordt. En uh, ja, er, er zitten in elke kamer uh, schermen waar je die tijd op af ziet tellen. En uh, ja, dat, geeft een, uh, dat geeft een tijdsdruk en een spanning die het, die het gewoon een ontzettende leuke beleving maken. Ik zit me net te bedenken, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die dat uur nodig hebben. Maar er zullen misschien ook van hele beide hand mensen zijn die dan bijvoorbeeld binnen een half uur of binnen drie kwartier voor elkaar krijgen. Ja, dat is, dat is een hele goede opmerking, want uh, de groep escapers wordt steeds groter. Ik, uh, ik ben ervan overtuigd, en zo ben ik zelf ook begonnen, dat als je eenmaal een escape room gedaan hebt... En dat is een goeie. Hè? Dat, is, dat is natuurlijk wel een vereiste. Dat, um, dat je er een soort, uh, nou ja, verslaafd is een groot woord, maar uh, je, je, je vindt het. Ik, ik ben ervan overtuigd dat je dat leuk gaat vinden. En je kunt een escape room maar één keer doen. Je kunt een kruiswoord ja, ook je, maar dat één dat keer doen. Dat wil ik ook. Ja, ook, ja, dan moet ja, dus, wat ja weer, dus je gaat uh, ja, dan zoeken. andere escape rooms doen. Ja. En uh, zo wordt de groep escapers in Nederland steeds groter. Toevallig ja. spraken wij uh, een aantal weken geleden een vrouwtje die had al 161 escape rooms in Nederland gedaan. Die ging elke week. En allemaal andere thema's. En allemaal andere thema's. En, um, ja. Kunnen jullie daar nog in, in, in variëren in die thema's? Kun je nog zeggen van nou, uh, bij wijze van spreken, je krijgt een niveau. Hè? Mensen die, die ja. zeg maar, uh, al in een escape room zijn geweest en die heel goed erin zijn. Die kunnen een ander niveau doen? Of is nee, dat, niet... dat kan niet. Maar het is cruciaal om een escape room te bouwen die zo in elkaar zit. Dat mensen die het nog nooit gedaan hebben een leuke spelbeleving ja. hebben. Ja, en mensen cool. die het al meerdere malen hebben gedaan, als een uitdaging zien. En het is zo dat wij, zoals ik al zei, in elke kamer schermen hebben. En wij kijken achter in de control room, kijken wij een soort mee naar alle mensen die, in die uh, bezig zijn met dat puzzelen. En wij zien aan de lichaamshouding uh, of mensen vastlopen... of dat ze het niet, niet, meer, niet meer prettig vinden omdat ze geen puzzel kunnen vinden... of een oplossing kunnen vinden. Of dat ze bang worden, kan dat ook nog? Nee, dat, dat je, kan niet. Dat gebeurt niet? Nee, nee. nee, dat je maar niet dan, eruit kan, bedoel ik? Of? Ja, dat kan altijd... Oh, er zit de noodknop in. Dan kan je eruit. Dan kun je, je kunt het er alle tijden uit. En de deur is ook helemaal niet, dicht, niet op slot. Het lijkt zo. Maar goed, wij kunnen dan via die schermen ook tips geven. Hè. Dus oh. al, al, stel, je loopt vast. Dan kunnen wij zeggen, uh, kijk achter het schilderij. Uh, en dat krijg je dan op dat scherm te zien. En dan, ja, hè, had ik dat maar eerder geweten. Ik kijk nu achter het schilderij. En dan kom je weer verder. Dus wij proberen ook een soepel verloop van zo'n ja, spel okay, uh, ja. uh, te waarborgen. Want het wordt altijd opgelost. Nee, het wordt niet altijd opgelost. Want er zijn uh, mensen die, uh, ja... Het nee, ik, ik, ik denk dat wij nu escape rooms hebben, eentje, ik denk 50% wordt opgelost. Maar ik denk dat de goldmine echt uniek wordt als je die op kunt gaan lossen. Want uh, dan moet je een <laughs> echt doorgewinnende escape room. <laughs> maar roomen. dat betekent dus, dat wanneer je hem niet oplost, dat je dus terug moet komen. Ja, ja dan, dat is ook weer lastig. Want, uh, Dan ja, heb je alleen het begin, ja, heb je wel, dat, dus, hè, dat dus, dus dat dus... gaat eigenlijk ook niet. En uh, mensen willen ook altijd uh, je, je loopt altijd wel in die laatste. Tien minuten, 10 Want gedurende het spel weet je natuurlijk ook niet waar je bent. Of hoeveel nee. puzzels je nog moet doen. Dat nee, weet je dat natuurlijk weet niet. Je weet nee. alleen dat de tijd afloopt. Dus mensen komen wel zo'n beetje in die laatste minuten van het spel. En willen dan ook altijd nog de uitleg hebben. En die geven we dan ook altijd. Als ja. je dit nog had gedaan en dat nog had gedaan. Dan had je Gelukkig, er geweest. Je ja. Even erbij. voor de mensen. Uh, uh, wat kost het? Uh, een escape room afhankelijk van of je door de week of in het weekend komt. Kost ongeveer, nou laat ik het zo zeggen, tussen de, uh, uh, nou, rond de 25 euro per persoon. Per persoon, oké. Okay. Ja, nou, uh, heb je een, een, een uur uh, waanzinnige ja, spanning en voor vooraf ontvangen we de mensen nog met een, uh, met een drankje, een kopje koffie. En uh, na afloop hebben we ook nog een ontzettende leuke attractie, noem ik het maar. Dat is een green screen, dus daar kun je daarvoor een foto maken met een achtergrond. Uh, ja, dat ja, je er is geweest bent. Dus al met al duurt het uh, wel anderhalf nog uur. Nog één andere vraag? Ja. Een escape zit op hoeveel vierkante meter? Ja.